Welkom allemaal. Mijn naam is Siron Van de Kapelle en ik zal u vandaag iets bijbrengen over de Kruispuntbank Onderneming of kortweg KBO. Rechtsboven ziet u het logo van de KBO met daaronder de Franse afkorting wat staat voor Banque Carrefour des Entreprises. Op de volgende dia zien we wat is de KBO? De KBO is eigenlijk een register dat alle basisgegevens van ondernemingen een investigatie eenheden opslaat. Ze neemt de verschillende gegevens op van het registersregister van de rechtspersonen, van het handelsregister, de BTW en de RSZ. En dit wordt en dit alles wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren. De KABU is een interdepartementaal project. Klinkt moeilijk, maar is eigenlijk een nauwe samenwerking tussen de FOT economie FOT staat voor Federale Overheidsdienst, de dienst voor de As Administratie Vereenvoudiging, DAV, de FOT Financiën, de FOT Justitie, de FOT Sociale Zekerheid. Ze vormt als het ware letterlijk een kruispunt van gegevens van ondernemingen. Om de volgende slide zien we de administratieve vereenvoudiging. De topprioriteit van de regering was e-government. Dit wil letterlijk zeggen: het beroep doen op de informatie en ICT om het leven van burger en onderneming eenvoudiger te maken. Dit basisidee, zoveel mogelijk vereenvoudigen voor de burger, werd in drie stappen opgesteld. Het eerste, het repertorium van rechtspersonen, daarna werd dit uitgebreid tot het ondernemingsregister en ten slotte tot de kruispuntbank wat we op geen en ook hebben. Vroeger waren er, komen er soms conflicten voor door de dubbele registratie in verschillende instanties. De gegevens bij de verschillende instanties klopten soms niet met elkaar. Hierbij kunnen we dus concluderen dat de KBO door de KBO moet men maar éénmaal gegevens opgeven aan één instantie en niet aan verschillende zoals vroeger. Nu zal ik het hebben over het handelsregister. Dit is ook vereenvoudigd door het ontstaan van de KBO. Vroeger moest men het handelsregister nummer ophalen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit kon enkele uren, soms dagen duren. Nu moet men alles ophalen in het ondernemingsloket. De taak van het ondernemingsloket is Het unieke identificatienummer, het ondernemingsnummer, toe kan een toegekend door de KBO aan ondernemingen meedelen. De voordelen van de KBO is dat alles op één centrale plaats is. De het papierwerk is bevindt zich op één centrale plaats. Je hoeft niet meer het het, lands, het land rond te reiden om al uw papierwerk in orde te brengen. Je hebt een vereenvierkuuze van ondernemingsloket. Momenteels zijn er 9. Het is kostenbesparend door de eenmalige registratie. Vroeger moest men bij alle verschillende instanties betalen. En het is een verbetering van de efficiëntie van het overheidsapparaat. Op de volgende slide zien we de welke personen worden geregistreerd in de KBO. Er zijn 4 soorten personen, 4 soorten groepen personen. De rechtspersonen naar Belgisch recht. Dit is iedere onderneming, iedere NV en BVBA in België. De buitenlandse rechtspersoon met Belgische zetel. Dit zijn de NV's en BVBA's vanuit het buitenland die een zetel hebben in België, bijvoorbeeld Coca-Cola. Iedere natuurlijke rechtspersoon of vereniging, een VZW bijvoorbeeld, en personen met een vrij beroep, dan wel een dokter bijvoorbeeld, intellectueel beroep een boekhouder en een dienstverlenend beroep een logopedist. Tot slot zal ik het hebben over de gegevens die men in de KBO in de KBO, excuseer mij, bevinden. Bevinden. De benaming is de maatschappelijke naam voor de natuurlijke persoon, gaat het gaat om de naam en de voornaam. Bij een eh uh, rechtspersoon is dit de naam van het bedrijf. Het adres, eh uh, de hoofdwoonplaats van de natuurlijke persoon, anders het adres waar de maatschappelijke zetel zich bevindt. De rechtsvorm, dit kan een BVBA, een NV, een buitenlandse vennootschap, een VZW en zo verder zijn. De rechtstoestands, normale toestand, opening van het faillissement, afsluiting van het faillissement, een fusie en zo verder. De functies, de activiteiten waarout het bedrijf zich mee bezighoudt. De godadigheden met gedane gegeven worden eh de vergunningen, de inschrijvingen enzo verder bedoeld eh waarvoor de verschillende besturen verantwoordelijk zijn. De financiële gegevens, begin en einddatum van het boekjaar, maand van de algemene vergadering enzo verder, bankrekeningnummers met vermelding van het gebruiksdoel, bijvoorbeeld bankrekeningnummer voor de BTW terugbetaling. En nog veel meer andere dingen. Dit waren natuurlijk ook de voornaamste dingen die voorkomen. Als u nu echt de greepels te pakken hebt om een eigen bedrijf op te starten, kunt u natuurlijk ook naar de onderstaande website gaan om meer informatie te weten te komen over de KBO en wat u allemaal moet doen om een eigen onderneming op te starten. Zo hierbij kom ik aan het slot van mijn presentatie. Daarmee wil ik u ook van harte danken voor uw aandacht en eh uh, dit was het dan.